11 uur. Kees Groot met het NOS-journaal. Op gang na de bestorming van vannacht door migranten. Reizigers moeten nog wel rekening houden met vertraging. Het verkeer voor de tunnel staat ook vast. Zowel in Frankrijk als in Groot-Brittannië zijn lange files ontstaan. Het treinverkeer werd gisteravond laat stilgelegd... nadat zo'n 200 migranten het spooramplacement... bij het Noord-Franse Calais hadden bestormd. Ongeveer de helft slaagde erin in de tunnel te komen... De migranten zijn door de Franse politie aangehouden en afgevoerd. Een werkweek van vier dagen moet een nieuwe standaard worden, vindt de PvdA. Vice-fractievoorzitter Martijn van Dam zegt in het Algemeen Dagblad dat mensen dan meer tijd overhouden voor hun gezin, familie en vrienden. Ook voor mannen moet het normaal worden om niet vijf, maar vier dagen in de week te werken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 Goed, Whitney Houston, we zijn terug voor het uh, tweede uur met uh, I Always will Love You. En uh, eigenlijk een beetje naar aanleiding van uh, de première weer van de nieuwe musical uh, The Bodyguard. Ja, ja, ja. ja. Mooi oh, nummer. Ja. Wij uh, hebben hier te gast de hele fractie van GBZ. Nee, nee. nee. <laughs> nee? nee. missen we er nog één, jongens. Twee jongen. eigenlijk al, Oké. Okay. Goed, uh, een grote vertegenwoordiging in ieder ja, geval. In ieder geval. En, uh, we gaan nog een keer praten over vluchtelingen. Ja. Ja. Uh, vooral omdat uh, GBZ en VVD uh, niet hebben ingestemd met de plannen zoals die er laag in de laatste raadsvergadering. Ja. En uh, Michel als uh, woordvoerder... Ja. Uh, wat was de fout aan de plannen? Ja, um, de eerste motie zoals die ingediend was door de PvdA en Sociaal Zandvoort. Er staat met grote letters boven. Tijdelijk. Uh, op zich was dat een vriendelijke motie. Om daar uh, in ieder geval te gaan onderzoeken of we iets konden bijdragen aan de nood van deze regering. Uh, om die uh, mensen op te vangen. Ja. Maar de, in de tussentijd was de motie uh, gewoon veranderd. Dus je kreeg gewoon een hele nieuwe motie uh, voor je. Uh, voor, uh, uh, op, je, op je bordje. Voor je en, daar was de, <laughs> en daar was de tijdelijkheid uit vertrokken. En um, in, in, de, in de aanhef. En bij, de, bij uh, de bullet onderaan. Bij de overwegingen staat. Daar had, vonden wij. Dat daar de tijdelijkheid. Het woord moest daarin. Ja. Um, en toen uh, is er geschorst. En toen uh, hebben ze mij gevraagd, hè, dus coalitiepartij, gaan ze uitleggen, uh, heb ik uitgelegd. En toen uh, uh, heeft uh, de coalitie gezegd, als u dat woord tijdelijk tijdelijkheid, ja. of tijdelijk, als u dat woord erin zet, dan beperkt u zich, uh, zichzelf. Ik zei, ja, dat was ook de bedoeling. Want het is noodopvang. Ja. En nood is nu, nooit permanent. Nee. En nou laat u dus... door dat uh, woord uh, tijdelijk niet in te willen... de mogelijkheid open... Uh, voor een uh, vaste opvang... voor vijf of tien jaar. Maar dat was de bedoeling niet. Nou... Uh, ik begreep dat niet helemaal... Uh, dat uh, beperkte... maar ik heb het... Uh, dat wij ons raad als raad... of als gemeente onszelf zouden beperken... Maar het is zo dat de landelijke partijen een beetje in de maag zitten met het hele verhaal. En uh, als je dus uh, uh, dat niet kan oprekken naar een langere tijd, dan uh, komen ze in de problemen. Want het hele systeem is verstopt. Dus u ziet nu al, uh, u heeft een afspraak gemaakt voor 72 uur. Nou dan komt het COA, Ja, kan het nou niet nog een keer 72 uur en nog een keer 72 uur. En dan zegt die, burger, dan zegt die burgemeester van ja, nou is het afgelopen. Nou, dan heb al die mensen weer in de bus. Dus dan ga je met die mensen door het hele land Zonder, heen slepen. Ja. Omdat je eigenlijk het voorzorgsprincipe van goed bestuur, hè, wat de regering heeft, hebben ze niet gedaan. He, ze hadden het van tevoren aanzien kunnen komen. En, ja. nou, nou, bij dit soort zaken, als er een probleem is... door min of meer fout of onzorgvuldig landelijk bestuur... dan gooien ze dat op een bordje van burgemeester, wethouders en raad... en zoeken jullie het maar uit. En dat geldt voor de politie, dat geldt voor de zorg... dat geldt voor het onderwijs. Maar Michel, in een gesprek met de burgemeester vorige week... Kijk, je hebt, je hebt natuurlijk twee situaties. De eerste ja. is de noodopvang. De eerste opvang, ja. waar mensen dan na registratie terechtkomen... in afwachting van eventuele ja. verdere behandeling. Ja. Daar zou Zandvoort nauwelijks voor in aanmerking komen. Of niet zelfs, omdat er gewoon de faciliteiten hier niet hebben. De tweede is statushouders... Ja. die dan in afwachting van een verblijfsvergunning en dergelijke... een aantal jaren hier... Een woning krijgen en onderdak krijgen. Mm -hmm. Nou, die tweede categorie. Dat doen we al. Als Zandvoort. Ja. Dat is heel duidelijk. Maar de eerste categorie. Zouden wij zelfs niet eens voor in aanmerking komen. Nou, dat is niet waar. Want uh, de, de noodopvang. Uh, als dat opgerekt wordt. Hè, naar een soort min of meer permanent iets... Uh, daar gaat het. COA gaat in overleg weer met de gemeente. en dan uh, worden ze permanent. Ook al hebben ze nog geen uh, status. Maar dan wachten ze dan maar af uh, in de woning. En maar op dat moment. Na een bepaalde periode. In overleg met het COA. Dan worden die mensen. Die worden ingeschreven als inwoner van de gemeente. Ja. De, en waarom is dat het doel van het COA? Want als het ingeschreven is in een gemeente. Een, een asielzoeker. Dan zijn zij. Uh, dan kan het COA dat van zijn bordje overhalen. En dan komt het uh, ten laste van de gemeente. Ze krijgen dan wel een beetje subsidie, nog een tijd om dat allemaal te managen. Maar uh, het is een inwoner van de gemeente. En die valt onder de gemeentelijke uh, wetgeving uh, qua uh, leven, uitkering, et cetera. Ja, maar krijgt maar, de, de, de gemeente geld? Van de regering ja, voor ja, de opvang. Ja, ja. De... dus als wij, als wij als Zandvoort zeggen van nou, we doen noodopvang. Hè, ja. En dat, dat kan best wel. Want, want wij zeggen bijvoorbeeld alle logiesverstrekkers in Zandvoort. Die vormen één blok. En die zeggen, nou, we hebben 547 kamers. Want dat hebben we hier in Zandvoort. En die staan voor 80% leeg in de winter. Tot mm -hmm. 15 maart mm -hmm. vangen wij die mensen op. En dan krijgt de gemeente apparaatskosten. Uh, de huisvester, hè, dus de eigenaar, die krijgt uh, een vergoeding voor de huisvesting. En de asielzoeker krijgt uh, per vier personen 146 euro per week om uh, te besteden bij de supermarkt. Uh, en dan kan je nog toeristenbelasting heffen, bij even spreken. Uh, maar ja, dan moet uh, dus de gastvrijheidsorganisatie, de VVV en alle verstrekkers moeten dan één blok vormen, En zo kan je van een uh, soort van bedreiging, laat ik het zo zeggen, kan je dan een kans maken. Maar ja, het punt is, we zitten zo verstopt in dit land, met, op dit moment, dat je kan nooit vast afspreken, dan en dan gaan ze weer weg. Dus dat is nou, dat is eigenlijk de, uh, uh, ja, het gebrek aan vooruitziende blik bij de regering. Want waar moeten ze dan naartoe? Uh, ...waar ze heen moeten. Ja, uiteindelijk, als ze hier bij tijdelijk ja, nou moeten worden ja, opgevangen. Dat, dat is dus eigenlijk het probleem. Want we hebben eigenlijk al 13.000 statushouders... ...die moeten al huisvesting hebben. Ja. Dus na die, eerst die 13.000 moeten onder de pannen. die Weetal nu al zijn, uh, ja. En nu krijg je dan uh, die uh, 40.000 die nou naar binnen zijn gevallen. Maar ja, die gaan allemaal hun familie bellen. Ja. Dus ja, uh, dat worden er 120.000 over twee jaar. En nou, idealiter zou het in sociale woningbouw moeten? Nou, idealiter. Ik heb niks anders. En uh, als je dus uh, op een bepaald moment allemaal kerken, kloosters, leegstaande, reisgebouwen. Als je dat allemaal gaat verbouwen tot uh, ja, een soort van leefbaar iets... Uh, voor asielzoekers. Uh, plus de gezinshereniging. Plus alle... Uh, uh, extra werk voor de politie. De zorg, het onderwijs. Dat uh, zit je zo op 2,5, 3 miljard euro. Kijk, dat wordt natuurlijk wel een heftige operatie. En minister Blok... die beweegt niet, hè. Dus hij is ondervraagd. Hij zegt, Joh, wat gaan we nou doen? Je hebt Al die woningbouwverenigingen... heb je de orde eraf gehaald, wel of niet terecht... En die investeren niks meer. Dus uh, waar moeten we die sociale woning bouwen? Hoe moet dat dan met die mensen? Nou zegt blokken. dan zetten we er toch wat meer in één huis. Dan komen we er wel uit. Maar dat willen ze ook niet. En ik geef ook geen cent meer uit. Die beweegt gewoon niet. Dat is ook een ex-bankman. Dat straalt hij ook uit die Blok. Niet euro aan mijn hoofd, het gaat niet, ik geef geen cent. Ja, dan heb je, en dan krijg je de extra inzet van de politie die vaak nodig is. Ja. Omdat die mensen een heel verschillend gedrag hebben ten opzichte van wat wij hier gewend zijn. Dan heb je de gezondheidszorg met taalproblemen. Ja. Mensen is, die betaalt uh, alle zorgkosten voor asielzoekers. En die gaan van, uh, ik dacht van 40 naar 120 miljoen euro nu. En die beweren. Die zeggen, ja, dan gaat de premie van de gewone inwoners gaat niet omhoog. Maar ja, moet het moet ergens vandaan, ergens vandaan komen. komen. Dus dat is ook nog een, een, een zaak. Dan, en dan moet op de rijksbegroting komen dan uiteindelijk. Ja, het, het, het is natuurlijk een koek die je verdeelt. En, uh, nou was het in de jaren negentig niet zo'n ramp. Maar nu ben je nou net die organisaties, de politie, de zorg, de woningbouw, de huisvesting... En onderwijs ben je aan het reorganiseren, ben je aan het bezuinigen. En dan komt er, er 120.000 mensen maar... die komen daar gebruik van maken. Ja, ja. terwijl ze, die, die, We hebben nou net die wetpassend onderwijs. Hè? Dat mensen, dus uh, kinderen die niet echt goed mee kunnen, niet meer op speciale scholen gaan, maar die moeten in het reguliere onderwijs. Nou, die, die, die, die onderwijzers die denken, wat moet, dat gaat helemaal niet, dat trekken we niet. Dus die hebben nu 100 miljoen extra gevraagd, maar die krijgen nou zometeen bovenop nog kinderen met leer- en taalachterstanden en een hele andere achtergrond. Dus ja, dat, dat hele systeem loopt een beetje maar vast. kun je op grond wat jij nou net allemaal vertelt, de, de, de veiligheid zeg maar eigenlijk, van, he, wat het allemaal teweeg brengt, de politie, de, de zorg, de hmm. taal, kan je dan als gemeente weigeren om, om mensen op te vangen? Nee, in Nederland kan dat niet. Oostenrijk wel, kunnen de burgemeester zeggen we doen niet mee, dat staat in de wet. Maar in je Nederland... bent verplicht toch om. Ja, want uh, aan de ene kant uh, is de burgemeester die hangt aan een touwtje vast aan zijn eigen politieke vereniging, die wil, wordt wel geacht rijksbeleid uit te voeren. En uh, wij kunnen, al, je kan als gemeente, kan je wel weigeren, mm -hmm. uh, maar dan moet je ook zelf alternatief twee dorpen verder opzoeken. Ja. Dus uh, de regering zegt cool. van we gaan de mensen wel informeren en begeleiden, de burgers die daar een beetje angstig van zijn. Maar je kan niet zeggen van uh, ik trek een hek over de Zandvoortslaan, die komt in Er is al een hek. <laughs> ja. Nee, dus dat is hier anders geregeld. Okay. Michel, uh, nog even terug naar de Zandvoortse situatie. Ja. Uh, statushouders. Dat is al gaande, ja. daar kijken we niet naar. Dat, dat gebeurt gewoon in Turkije, ja. ja, voornamelijk. Ja. Uh, maar hoe groot acht jij de kans dat er op een gegeven moment een bus naar Zandvoort komt en dat we ergens op een uh, open terrein <coughs> een, een tentenkamp openen? Ja, die kans was er niet. In... Want we nee, hebben niet veel in Zandvoort. Nee, maar die kans die, die, die was er ni eigenlijk niet, omdat het COA zegt vanuit logistieke en kostenoverwegingen niet onder de 400 of 500 mensen. Ja. Maar die uh, uh, concentratie van vier of 500 mensen bij een wat grotere stad... dat geeft toch een hoop uh, te soesa. Dus toen hebben ze bedacht... Uh, als we nou 50 of honderd asielzoekers uh, per uh, kleinere aantallen per gemeente... En een kleiner aantal zou hier wel uh, kunnen, ja. Ja, en jij acht die kans aanwezig... Je nou, uh, uh, kan het niet uitsluiten. Nee. Het is een beetje, men weet niet precies wat er allemaal mee moet. En, en, en, en het protest en het halve land zit op zijn kop. Ja. Je zegt nou, laten we nou 50 uh, asielzoekers uh, voor allerlei kleine gemeentes doen en alle kleintjes bij elkaar Dat is toch één grote. Maar ja, het gaat weer meer kosten. Kijk, ik kan het. Wij als, als, als lokale politieke partij, wij kunnen het niet uitleggen aan de mensen. We kunnen niet uitleggen. Dat je op de gezondheidszorg, huisvesting, onderwijs, et cetera en de politie, dat je daar aan het reorganiseren bent en, en aan het bezuinigen bent. En dat er allerlei uh, vangnetregelingen in de sociale zekerheid uh, voor uh, de helft gekort zijn. Of Drie kwart. Dat het Nibud zegt dat drie op de vier Nederlanders de laatste vijf jaar tussen de 15 en 25 procent in inkomen zijn achteruit gegaan. Dat we 600.000 werklozen hebben en 100.000 ZZP'ers die geen bal verdienen. Dat we dus een regeling hebben waarin gezegd wordt als je meer, meer uitkeringstrekkers... Gerechtigde in één huis hebt zitten krijgen, een Dus dan, uh, dan moet je, uh, wordt dat gekort. Aan de andere kant, als je iemand van het Leger des Heils helpt. en die neem je in huis. Uh, dan, dan word je gestraft. En als je as, asielzoekers in huis neemt, dan, dan krijg je geld. Dat is ook niet uit te leggen. Dus ja, op enig moment willen landelijke partijen dat wel graag uitleggen en doordouwen. Maar de regering, als je dat aan de Rijksministers uh, vraagt, joh. Hoe zit dat nou eigenlijk, want ik kan het niet meer uitleggen. Dan zeggen ze van ja, we begrijpen het wel. En voor de rest gebeurt er niks. Mag ik uit je woorden opmaken dat GBZ eigenlijk helemaal niet voor vluchtelingenopvang is? Nee, als, als het permanent is, dan zijn we er niet voor. Want dat uh, kan ik niet verenigen. Jij met. vindt een... ons land te vol. Uh, ja, we nou, kunnen het niet betalen. Uh, nee, ik, dat is niet, niet het punt eigenlijk. Het is eigenlijk het punt dat we uh, de, de, de basisvoorzieningen uh, in rep en roer zijn, bezuinigd worden, gekort worden. Ja. En uh, dat we aan de andere kant uh, miljarden uitgeven door verkeerde structuur bij de spoorwegen. We geven 200 miljoen uit aan een paar eilandjes, het Markenmeer. We, geven, uh, we kopen een paar, willen een paar schilderijen kopen voor 180 miljoen. De verhoudingen zijn een beetje. De zoek. zorgverzekeraars die zijn de baas. Die hebben 2 miljard op de bank staan. Uh, ja, dan denk ik... Denk ik waar, gaat dat, waar blijft dat geld? Waar gaat dat geld heen? Dan zeggen ze Ja, maar we moeten structureel bezuinigen voor langere termijn. En asielzoekers... Uh, st uh, statushouders... Dat is juist een problematiek... Op langere termijn. En dat laten we gaan. En dat komt omdat we in de jaren negentig... Allerlei wetten en regels hebben gemaakt... Voor asielzoekers... Die vrij ruim en mooi en leuk zijn. Maar... De tijden zijn veranderd, maar de wet en regeltjes niet. Nee. Dat betekent dus dat, het on, dat je vindt dat we het ons niet kunnen permitteren. Meer. Nee, wij kunnen niet, we kunnen het niet. Afgezien van het aantal mensen nee, ook financieel. Maar die, ja, maar de hoogleraar Migratie in Utrecht die heeft gezegd: als u zo doorgaat met het open grenzenbeleid in Europa, dan uh, tast dat de uh, verworven waarde van. Uh, de inwoners van Europa ernstig aan. Ja. Dus uh, moet ik nou als lokale partij uh, voor Europees nationaal beleid. Wat niet klopt. Uh, moet ik daar verantwoording voor nemen. Nou dat wil die landelijke partijen wel. Maar de lokale partij natuurlijk niet. Ja. Ja, dat is gewoon een hele, uh, het is gewoon een hele uh, uh, rare zaak. Ja. Dat wij een, best een goed asielbeleid hebben. Een goed vluchtelingenbeleid. En een goed terugkeerbeleid. En dat hebben ze gemaakt. En, ge en het werkt allemaal niet. En de, uh, om die, uh, het is onuitvoerbaar blijkt. Mm. En dan gooien ze bij de gemeente over de schutting. Ja, dat zal lekker worden. Ik zal u een voorbeeld geven. Wij hadden 10.000 Angolezen hier. Allemaal jongeren. Want het was hip in Luanda om naar Nederland te komen voor onderwijs en een beter leven. In Frankrijk waren er maar 800 of zo. Maar het was hip om naar Nederland te gaan. Ja, ja. Nu is Angola, de Luanda, dus de hoofdstad daar... want twee derde van de bevolking van Angola woont in die stad. Uh, dit is de duurste stad van de wereld. Het gaat helemaal top daar met die olie. Gaan die ogenlezen terug? Nee, nee, er zijn er uh, 10.000 gekomen. Er zijn er 4.000 teruggegaan. En toen heeft de Nederlandse regering gezegd... dat doen wij in Luanda een huis maken... om ze daar weer opnieuw te laten wennen. En ze krijgen nog geld... Er komt geen hond in het huis. Dus ze vinden helemaal hun weg daar. Als je aan die aangelezen vraagt nu van uh, waarom ga je niet terug? Ja, ik zit toch lekker hier. Waarom zou ik terug gaan? En nu geven de jongeren, die door hun familie allemaal in heen gestuurd zijn voor een beter leven. Omdat het toen hip was. Die geven toe. Die burgeroorlog, dat was in de jungle. Dat was in de buitengebieden. Maar in Luanda zelf was niks aan de hand. We hebben gewoon gelogen. Net als hier zie je Ali, die heeft ook lekker toen gelogen hier naartoe. Dus ik vind dat het vertrouwen is ook een beetje weg. No. Oké. Okay. Wij wilden van je weten waarom je tegengestemd had. Nou, dat is heel duidelijk geworden. Ja. Het is niet ja. alleen die tijdelijkheid. Het is ook dat je principieel een aantal bezwaren hebt. In de uitvoeringssfeer, of het nou een moslim is, een nee, nee, of een katholiek, of een jood, of maakt niet, niet uit. In de uitvoeringsfeer onmogelijk. Ik zou u zeggen: er zijn 11,5 miljoen mensen die zitten in extreme uh, uh, armoede En in elke steeg en straat waar die mensen wonen is een Kalashnikov. Heel gevaarlijk, onveilig. Ja. Weet u waar dat is? Dat is in Rio de Janeiro, 11,5 miljoen mensen. Als die morgen dus met z'n allen op de boot stappen naar Nederland, want die zeggen in die favela's is het onveilig en extreme armoede. En ze lopen met z'n allen hier de hoek van Holland naar binnen. Wie zijn wij dan om tegen die Zuid-Amerikanen uit Brazilië te zeggen van ga terug. Ze ze ja die Syriërs mogen toch ook allemaal komen. Wij hebben ook extreme armoede en alleen maar burgeroorlog in onze wijken. Dus dat is een heel lastig iets, omdat je dat helemaal opgerekt hebt. Het ja. veiligheidsidee en, en, en hoe dat geregistreerd wordt en onderzocht wordt. Ja. Okay. Zometeen zwemmen ze allemaal vanuit uh, Brazilië hier naartoe. Ja. Ja. ja, dat gaat niet gebeuren. Dat hebben ze he niet. En dan heb ik het, het nog, we we ik het nog niet over houden, Venezuela, nee. want daar is het nee, nog okay. veel erger. Michel, heel erg bedankt voor je toelichting en je standpunt over datgene wat er met rond de vluchtelingen speelt. Dus wij ja. hebben niet als de VVD zoiets van... we voelen ons moreel verplicht of zo. Om nee. iets ja of nee te zeggen. Nee, dat nee, nee, nee, nee, is heel duidelijk. In de uitvoering gaat het mis. En dat gaat ten koste van die vier sectoren die ik okay. genoemd okay, heb. Ja. Waar we al veel in bezuinigd ja. hebben en wat niet werkt. Helder. En okay. je zomaar in die sector werken... en je bent 50 en je moet nog 17 jaar door. Wordt lastig. En als afsluiter voor de regering. Grote steden, als u dat leuk vindt om een van de kosmopolitische mengelmoesje ergens van te maken. Want dat is zo leuk. Laat alle kinderen van de wereld tot me komen. Dat is misschien voor de grote steden aardig. Maar niet daarbuiten. Michel, Dankjewel. dat gezegd hebbende, bedank ik je voor je toelichting eh, van jullie standpunt. <lacht> Goed, wij blijven toch optimistisch. Monty Python, always look at the bright side. <lacht>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 zijn weer terug. Always look on the bright side of life. Dat doen na we. Hè? Aangeschoven is onze rassenoptimist Pieter Jouwstra. <lacht> hulpdominee in Zandvoort, ja, ja. lijkt het wel. Want we gaan praten over uh, het boek, het tweede boek van uh, dominee van der Linden. Uh, dat heet uh, Ondernemers met Lef. Uh, de dominee kon niet, die heeft een heleboel andere verplichtingen. Nee, hij heeft op dit moment een kerkdienst in de Unicum. Oh, oké. Okay. En dat doet hij één keer in de maand. En, uh, dus hij staat op dit moment met een grote groep de in de pekstoel. UniCum op de preekstoel. Okay, maar Pieter dus. weet alles van het boek, het tot stand komen van het boek. Uh, dus we gaan met Pieter erover praten. Pieter, straat. Ja. En precies een jaar geleden heeft Teunert van der Linden uh, onze dominee hier in Zandvoort, een boek geschreven, Joods Zandvoort. Um, 220 pagina's, uh, kost 30 euro uh, bij Bruna en het museum te koop. Uh, dat boek is een, een succes geworden, er zijn er 700 van verkocht. Er komt geen tweede druk, dus dat wordt een collectors item. En hij beschrijft daar de hele geschiedenis in van zeg maar 1880 tot uh, 1939, zeg maar de afbraak. Um, hij had daar zoveel materiaal over, wat hij allemaal op zijn speurtocht had onderzocht in het Joodse Historisch Museum. Maar ook tot in Amerika heeft hij onderzocht de geschiedenis van Zandvoort. En hij zegt, het is een zonde als dat materiaal niet gebruikt wordt. Dus hij heeft een jaar, afgelopen jaar, heeft hij een deel 2 gemaakt. Dat is ondernemers met lef. Um, ...waarin hij even terugblikt weer naar het oude boek en de Elsbaggers uh, benoemd van wat die allemaal voor zonver betekend hebben. Dat komt voort uit zijn research, hè? Uit zijn de research, research de... ja, het is een gigantische research geweest. Um, en hij is dus verder gegaan met spuren, spuren, spuren. En uh, wat verbazend is, hij is zelfs een kleindochter tegengekomen van Elsbagger... Uh, toch de man die de treinverbinding mogelijk heeft gemaakt. Ik wou zeggen, ik gemaakt. even wie Elsbacher is. Nou, dat is, dat is de man die die, die treinverbinding heeft gemaakt. Elsbacher heeft op 31 december 1880... Uh, een stuk grond gekocht in Zandvoort. Van 200 meter breed en 2,5 kilometer lang. Vanaf het duin tot uh, 200 meter landinwaarts. Vanaf het schuitengat. Ja. Je weet wel, het is schuitengat, Dirk ja, ja, ja, ja. van de Broek. Ja, ja, ja. Uh, tot Ries aan toe. En dat hele stuk grond heeft die familie Elsbach toen gekocht. Om daar iets uh, moois op te ontwikkelen. Zandvoort bad zou daar moeten komen. Ja. Ja. Dus ze maakten als eerste een treinverbinding. Van Harlem naar Zandvoort. En toen liep die trein ja. door. naar uh, Waar vroeger het vuilandstation stond. Ja. Uh, ja. He, ja. Van ja. Daar, ja. Was, de het, daar ja. was het station. Ja. Ja. En dan ging je via een lakker trap ging omhoog. En daar kwam dus de, het, het, het casino. En, uh, Stonden uh, daar ja. niet twee leeuwen? Je ja. Klopt. Klopt, helemaal. En die hebben daar ontwikkeld hotels, pensions en woningen en van alles. Nou, dat is allemaal het initiatief geweest van die Elsbakkers. Natuurlijk in begin jaren veel verlies geleden. Maar toch op een gegeven moment kwamen de winsten naar boven. Dat betekent dat je wel een ondernemer met lef moet zijn om zoiets te starten. ...daar op dat gebied uh, dan te ontwikkelen. De passage, natuurlijk uh, beroemd. Ja. We weten alles van foto's. Uh, ik ben te jong ervoor, maar het was, het was wel uniek wat daar werd gerealiseerd. Nou, wie was nou die familie Elsbacher? En hoe waren de verwevenheid met de andere Joodse families die uit Duitsland hier naartoe kwamen? Dat wordt allemaal in dat boek beschreven. En dat wordt verfijnd in dit nieuwe boek, in het gele boek, hoe dat nou precies in elkaar zat. Verder beschrijft dit, uh, dit nieuwe boek uh, ook de periode van de afbraak. Want op een gegeven moment, het werd allemaal afgebroken. De Duitsers die zeiden van we willen daar geen hotels, pensions en woningen meer hebben. Dus alles ging plat. Nou, wat is daarna gebeurd in die oorlog? Uh, 1945, 1946. Uh, ja, de gemeente wilde eigenlijk de grond wel kopen en daar zelf iets ontwikkelen. Ze hadden een plannen logo al ingeschakeld die dat hele gebied zou gaan herontwikkelen. Op, op dat moment was die grond nog bezit van de familie Elsbacher? Ja, Elfbach. dat is pas in 1948 heeft de gemeente die grond overgenomen. Okay. Maar in het begin was het nog steeds van de Joodse familie. Ja. En een aantal elsbakkers die leefden nog, die hier waren ja. gevlucht, die zaten in Amerika. En die zeiden, ja, we willen die grond weer opnieuw gaan ontwikkelen. Ja. Toen kwam Van Alfa en Venema en die zeiden, nee, we hebben eigen plannen, dus we gaan dat zelf doen. Dus we willen die grond hebben. Uh, meneer Kiever uh, was ja. toen een belangrijke man. Uh, maar ook andere zandvoerters die zeiden, van, wij willen weer terug naar dat gebied. Nou, de gemeente die kocht die grond en die heeft dus die beroemde flats ontwikkeld... Uh, vanaf zeg maar de zeeweg tot aan het circuit. Ja. Ja. Nou, dat beschrijft hij allemaal hierin. Hoe is dat gebeurd? Die rechtszaken die gevolgd zijn, uh, wat de kosten waren, uh, voor hoeveel geld het is verkocht... wie er voor en tegen waren. Uh, kortom, een geschiedschrijving van 1945 tot zeg maar 1950, wat er allemaal gebeurd is... Ja. Met foto's, met tekeningen. Het hele boek staat vol met foto's en tekeningen. En dat maakt het toch vrij uniek. Ja. Daarmee sluit je een periode af. Ja. En dan toch, in die periode dat zo moeilijk is, zie je weer ondernemers opstaan. Ja. Die weer het lef tonen van... Jongens, we hebben een donkere periode van een oorlog achter onder de rug... Maar we geloven er weer in. En de eerste jaren met verlies verliesdraaien. Maar Was dat bouwers ook onder andere, Pieter? Dat is daarna gekomen. Ja, dat is daarna dat gekomen. Is daarna okay. gekomen. Dat is, dan ja. praten we over de 50 jaar. Maar okay. hij beschrijft wel de bouw van de watertouren. En ja. de Engelbertstraat bouwen. En de Torbekkenstraat bouwen. Ja, ja. ...de boulevard die ontwikkeling komt in 1951. Kiever was de eerste was... die met oude steentjes van de afbraak een paviljoen heeft opgezet. Martin Kiever, ja. ook dat verhaal staat erin van Martin Kiever. Ja. Uh, daarom, hij benoemt de, de ondernemers die het lef toonden om toch weer te gaan starten ondanks zo'n zwarte periode. Dus het is een, een voortzetting van het blauwe boek... Ja. De geschiedenis van 1880, de treinenpassage en alles eromheen. En dan komt die oorlogsperiode. En wat gebeurt er dan na die oorlogsperiode met de wederopbouw? Ja. Nou, het, en alles is gedocumenteerd. Het is niet zomaar uit de duim verzonnen. Nee, nee alles is uit de archieven gehaald: uh, Joodse Historisch Museum, hier het, uh, in, in, in, in de provinciale bibliotheek van, van Noord-Holland. Maar ook tot wat ik net. Dat zei, Nieuw-Jurk aan toe is hij aan het onderzoeken geweest van hoe zit alles in elkaar. Ja, veel werk. Het is Heel erg veel, veel werk. werk. En hij heeft veel steun gehad van het genootschap Oud-Zandvoort, ja. van Ger ja. Sensen, ja. van Martin Kiever. Ja. Uh, van een heleboel mensen. Ja. Ja. Dus het, het is goed gedocumenteerd. En, ja. Ja, het, is, uh, het wordt weer een gelimiteerde oplage. Ja. kost 15 euro. Het is vanaf maandag bij de Bruna te okay. koop. Ja, 15 euro voor zo'n exemplaar. En dan heb je echt een stuk geschiedenis in Huizen. Ik vind eigenlijk, en het viel me een beetje op... Elsbacher was zo'n belangrijke man voor Zandvoort. We hebben een Elsbacherstraat. Ja, ja. ja, straat. Een ja. ja. ja. ja. ja. rot Klein maar maar Een klein bij een maar maar maar station. station ja. Ja, ja, ja, dat wel. Ja. En wat mij opviel, dat, ook via het genootschap... Op de Van Ik ben even de naam van het hotel kwijt. Dat is het oude stationmeestershuis. Klopt. Oh ja, ja. Ik klopt. ben even de naam van, van het hotel kwijt. Maar staat dat er staat er nog steeds. Hè? En het staat in het boek. Ja. Met ja. foto. Dat is een van de weinige dingen die overgebleven ja, klopt. is. Ja. Klopt. Ja. Is periode. Ja. Dus daarom het is een uniek boek. Nou, Dat wordt dus morgen gepresenteerd. Om drie uur in de kerk. De protestantse kerk. Daar gaat uh, Teunert uh, foto's tonen. En het waarom, eh, ja. een stukje verhaal vertellen over dit boek. Dat duurt niet lang, een kwartiertje, twintig minuten. Ja. Want een dominee, als hij gaat praten, dan gaat hij een uur praten. Ja. Dus ja. ik zit daar om te kappen. Ja. Na een kwartier van zo is het genoeg geweest. Ja. Oké, okay. Pieter. Eh, er is wat muziek, er wordt uh, orgel gespeeld, knipsgeorgel. Jan-Peter okay. eh, Jan Verstegen gaat zingen een, een lied. Uh, uh, de rabbijn Spiro komt uh, langs. Uh, en, en wat heel uniek is er is een, tussen een, een kleinkind gevonden van uh, de Elsbaggers. Elsbagger ja. uh, een Olga Gouda heet ze, nee Alice Gouda uh, inmiddels 81 jaar en Lekker. die Zo. komt Mooi. ook oh, ja. uh, die heeft hij gevonden via New York uh, want ja. daar woonde de familie na de oorlog ja. en ga daar dan met haar even over praten van hoe was jouw opa en ja, ja, uh, wat ja, heeft hij ja. allemaal ja. gedaan wat en leuk, dergelijke ja. Het lijkt mij zeer de moeite ja, waard om daar naartoe te komen. Nou, zeker, het eerste ja, ja. boek ja. wordt overhandigd aan uh, Peter Tromp. Uh, als het voorzitter, voorzitter van, van Ondernemers. Ja. Uh, want dat is dus ook een ondernemer met, met lef. lef. Nou, ja, dus dat ja, gaat zeker. naar hem toe. Het tweede boek wordt overhandigd aan uh, een, een, een, een, een dame, die is directeur van Sense, Hotel de Sens. Mm -hmm. En dat is uh, een mevrouw, nou moet ik even spieken. Mevrouw Linda Kleewits, ze is eigenaar van Hotel de Sens. En uh, tevens ligt van het Landelijk Auschwitz-comité. Okay. En die krijgt als tweede boek. En, nou, dat, uh, is en om vier uur is het okay. klaar. En dan gaan we allemaal naar het jeugdhuis. En daar staat een borrel en een hapjes. En daar, gaat, en daar gaat hij ja. zitten. En dan gaat hij alle boeken signeren. Signuo, leuk. leuk. Ja. Dus ja. dan krijg je voor 15 euro een gesigneerd boek mee naar huis toe. Nou, fantastisch. Okay. Ja. Morgenmiddag drie uur in de protestantse kerk aan Kerkplein. En vier ja. uur signeren in het jeugdhuis. In het jeugdhuis. Ja. Pieter, heel erg bedankt voor je toelichting. Dankjewel. Goed, wij gaan een aanloopje nemen naar het laatste onderwerp. Glenn Miller in the Moon. <laughs> Thank uh you. -huh. Miller in de moed. Uh, ja, we gaan praten over uh, veteranen. En dan uh, is dat de Tweede Wereldoorlog. Alhoewel ja. we in de Veteranendag, of met de Veteranendag. niet alleen praten over veteranen uit de Tweede Wereldoorlog, ook jongeren, hè? Ook jongeren, jongeren. jongeren ja. Veteranen. ja. En uh, de meest uh, recente: Recenten, Af ja. Afghanistan, Libanon ja. en dergelijke. Maar dat gaat allemaal uitgelegd worden door uh, mevrouw de Jong. En Jasper ah. Molenaar. Ah. Ja, u vervangt uw man? Hij zegt maar gewoon je. Je? Ja, ik vervang mijn man, want die doet even aan. Nee, oké, okay. goed. Nou, prima. Uh, en Jasper, uh, heb ik al een keer uh, nou ja, via e-mails gesproken. Jasper, uh, even daarop terugkomend. Uh, het is een veteranendag. Uh, maar inderdaad niet alleen voor... Uh, Tweede Wereldoorlog. Hè? Nee, dat klopt. De veteranen in Nederland zijn inmiddels... De wet is inmiddels zo gewijzigd dat iedereen die ooit in een oorlogsgebied geweest is en zelfs nog actief dienend is, tegenwoordig de status veteraan mag dragen. Ik ben zelf in 2011 heb ik de dienst verlaten. Ik heb 6,5 jaar bij de landmacht gewerkt. En ik ben op uitzending geweest. Ja. In 2007 ja. heb ik 5,5 uh, maand in Oezkan gezeten in Afghanistan. Ja. Dus ik ben ook veteraan. Ja. Ja. ja, want ik dacht al, ik ben uh, van de lichting 63-1. Dan ben jij er ook in. Maar ik ben geen veteraan, nee. want ik ben nooit op missie nee, geweest. Nee, oh nee, en dat je is je het onderscheid. Ja. ja, klopt. Ja. Ja. Ja. Dat, is, ja. dat is inderdaad het onderscheid. Je ja. ja. ja. kan wel oude dienstplichtige zijn, maar <laughs> nog steeds geen veteraan. Ja, klopt. <laughs> ja. ja, goed. Uh, Waarom is het niet op de, de Landelijke Veteranendag? Hè? Jullie zitten een, een weekje later of eerder? Nee, de Landelijke Veteranendag is altijd ergens eerder. in juni, derde week van juni. Ja. Of, of, of. Ja. Ja. Ja, oh ja. En we hebben er nu voor gekozen omdat er ook veel zandvoortse veteranen ervoor kiezen om naar Den Haag te gaan. Ja. Om het dus volgende week 10 oktober te doen. Dan kunnen ze naar Den Haag toe, precies. En dan. Uh, Oké, okay, dat. Uh, we oh, ja. praten over wat ons betreft, dus volgende week zaterdag, laten we het even duidelijk maken. Ja, klopt, ja volgende week zaterdag komen, 11 ja. uur in ja, de ja. haven. In de haven. Uh, zijn daar uh, ook anderen welkom dan veteranen? Wij hopen dat er heel veel mensen komen die met... Ja, want wat is het oogmerk? Is dat praten? Uh, ontmoeten Ontmoeten. Ja. Mm -hmm. En uh, Ron is uh, heel erg druk bezig geweest met het Veteraneninstituut om het, moet ik het goed zeggen, het Draag Insigne um, Nobelprijs uh, ook uitgereikt te laten krijgen. Ah, Door ja. niet Meijer. Uh, uh, en wat moet ik me daarbij voorstellen? Er is een Nobelprijs hmm. voor mensen die op missie zijn geweest, een speld, een Draag Insigne. Ja. En daar was wat... Uh, ja, verwarring eigenlijk over van, ja, moet je dat zelf aanvragen? Hoe zit dat? Ja. Waarbij een hele hoop van deze mannen zoiets hadden van, hallo we staan geregistreerd, kom naar ons, in plaats van dat we dat zelf moeten doen. Ja. Ik moet zeggen, Ron heeft heel leuk contact gehad met een mevrouw van het VI die heel veel werk heeft verzet. Of het gaat lukken, dat weet ik nu nog niet. Ik weet niet of jij er al wat van weet. Volgens mij gaat het lukken. Oké. Okay. Nou. Ja. Het, vet, het VI is overigens het uh, Veteraneninstituut. Ja. Een ja, ja. landelijke ja, ja. overkoepelende ja. organisatie. Ja. Ja. de eerste keer dat ik van uh, een nobel ja. hoor. Uh, wat uh, vertegenwoordigt dat? Uh, dat, ja, je, deel, dat je het veteraan bent? Ja. Ja. ja, zal ik, de, ik even doe, doe jij dat maar. Oh, oké. Ja, maar Geen probleem. Uh, de Nobelprijs uh, voor de vrede die is uitgereikt uh, aan... Uh, de VN en ja. dan specifiek voor de VN-missies die uh, in, bepaalde, in een bepaalde tijdszone uh, okay. gebeurd zijn. Ja. En vandaar dat alle uh, Libanongangers uh, recht hebben op dat draagingzingen van de Nobelprijs voor de Vrede. Oké, okay. en eh, okay, de de VN heeft de erkenning gekregen en die ja. geeft hij door aan de juist, veteranen, juist. in feite met ja. zo'n insigne. Ja. Ja, oh, okay. en, en die, die insigne is een, uh, een Nederlands, uh, Nederlands ding, zeg maar. Dus okay. het is niet zo dat uh, veteranen van andere landen, bijvoorbeeld Belgische veteranen, ja? die ook voor de VN uitgezonden geweest zijn, dat die ook recht hebben op dat draaginsigne. Puur voor Nederlandse militairen is dat draaginsigne ontworpen, gemaakt. En wordt die dus uitgereikt. En door de Nederlandse overheid in ja. feite gedragen. Ja. Ja. Uh, en er is mogelijk een uitreiking aan ja. staande zaterdag. Ja, die, die, zaterdag. die wordt uh, inderdaad aan een aantal Libanon-veteranen wordt die, wordt die uitgereikt. Ja. Net zoals dat we al eerder een aantal dragingszinger gewonden uh, uitgereikt hebben zien, uh, zien krijgen tijdens een aantal uh, veteranendagen hier op Zandvoort een aantal jaar geleden. Ja... Uh, toen we eerder even praten, uh, uh, of was het was misschien met meneer Van Mie Marion, maar dat weet ik niet. Ja, wij hopen op zo tussen de 20 en 25 veteranen bij elkaar te krijgen. Dat is nog steeds uh, ongeveer ja, het streven? Nog, ja, dat is wel het streven. Er zijn, uh, we weten, we kennen de registraties van, uh, van, van veteranen in Zandvoort. Ja. Dat zijn er ongeveer 80. En dat is dus variërend in alle leeftijdscategorieën. Maar niet iedereen komt. Nee, precies. Je hebt geen behoefte, nee. niet iedereen We heeft die behoefte. Niet, nee. en, uh, dus wij hopen eigenlijk uh, ja, dat het volgende week goed weer is. Nee. En dat er zoveel mogelijk mensen, ook niet-veteranen, vooral naar de haven toe komen. Om gewoon eens te kijken, ja, wat hebben die veteranen gedaan? Uh, wees geïnteresseerd en uh, kom, kom langs. Is oh, er, ja, nou, ik ja. wil het vragen, ja, ga uh, is er een soort nazorg ook voor veteranen? Jij, ja. jij hebt natuurlijk ja. in, in, in ja. Afghanistan gezeten. Ja. Dat zal natuurlijk ook niet echt. Uh, moeilijke tijden ook geweest zijn denk ik. Maar krijg je, krijg je die hulp aangeboden. Of moet je daarom vragen? Uh, de nazorg. Die is, uh, zoals ik het nu zie. Is die heel goed verbeterd. Ja. Uh, vooral sinds de periode. Uh, naar Bosnië. Ja. Naar ja. Ja, ja. Toen we, heeft de regering vooral daar heel veel van geleerd. Ja. En daardoor is de nazorg voor veteranen. Uh, nu heel, heel erg goed verbeterd. Ja. Dat okay. moet ook wel, natuurlijk. Ja, dat okay. moet ook wel, ja, zeker. Ja, want uh, ja, ik heb wel eens ergens een plaatje gezien. Uh, als je geen, uh, dat, die, er was een tekst en die zei zoiets van: als je geen, uh, geen nazorg wilt leveren aan veteranen, dan moet je ze ook niet op, op missies nee, sturen. Nee, dat is ook zo. Kijk, de, de samenstelling van die, die 80 veteranen uh, in Zandvoort. dan... Zijn daarbij uit de Tweede Wereldoorlog nog? Of niet meer? Uh, ja, er leven nog, oh. nog, uh, nog Tweede Wereldoorlog veteranen. Ja. Okay. Ja. Nou ja, dan kreeg je daarna Korea. Ja. Uh, Nederlands-India Nederlands-Indië, Nederlands Libanon, Bosnië. Ja. Um, Afghanistan. Afghanistan, Afghanistan ja. ja, dat zijn wel eigenlijk de, de highlights. Uh, Inderdaad, zoals je ze zo benoemt, wat echt de grote missies waren. Hè? En wat ja. hebben we nog meer? Somalië op dit moment. Ja, nummer? Somalië, Eritrea zijn we ja. geweest, Malië. Ja. En, nu, Mali is yes. natuurlijk nu heel, uh, ja. Ja. heel recent. Ja. Daar ja. zitten we nu nog steeds. Ja. Ja. Ja. Ja. En zoals jij zegt, degenen die daar van terugkeer zijn, ook al zijn ze nog in de actieve dienst, zijn ook veter erkend veteranen. Ja, klopt, ja. die wet die is vorig jaar of twee jaar geleden is die gewijzigd. Okay. Dus we mogen volgende week zaterdag een, een, een keur van mensen verwachten uit allerlei geschiedenispunten. Ja, dat zou, het, zou fantastisch zijn. ja het zou fantastisch ja. zijn om okay. dat soort mensen nou, okay. te ontmoeten en ja. te zien. En, uh, ja. Ja. Goed, nou hebben we daar dan een gemengd publiek van veteranen en niet-veteranen. Wat krijgen die uh, als programma aangeboden? Het programma is dat er, uh, er gaat iemand uh, spreken over zijn ervaringen. Ja. Nou, dan hebben we de draag in je gewonden uitreiking. Ja. Ja. Of sorry, de Nobelprijs uitreiking. En dan hopen we ook nog, uh, nou, er, zijn, er komen ook nog vier jeeps. Ja. Ja. En daar hopen we ook nog een rondje mee te kunnen rijden over het strand. Ja. Dus dat is... Uh, dat. Te, zeker in ieder geval als het mooi weer is. Ja, of mooi weer, als het niet al te hard plastic ja, Als het maar droog ja, is. Ja, ja, nee, nee, ja. auto's kunnen wel tegen regen, maar ja. mensen niet zo erg. Hè. Dat is. Uh, Oké, okay. uh, maar dat, uh, die voordracht: uh, is dat iets om gesprekstof aan te reiken of ervaringen aan te reiken voor mensen? Ik denk dat het vooral van, uh, vanuit uh, degene die, die de voordracht gaat doen om zijn ervaring te delen. Ja. En ja, vervolgens komen er altijd interessante gesprekken op gang. Oké, okay, en de, de bedoeling is dat... Het geeft heel veel herkenning weg. ook. Ja. Als iemand anders wordt verteld... Ja, dan... natuurlijk. Dat hebben ze dan ook meegemaakt. Ja. Uh, ja. Oké, okay, en, en je hoopt dat het publiek daaromheen natuurlijk ook dan reageert. En ja, bijvoorbeeld... In gesprek ja. raakt. Ja, ja. ja, dat zou daarover. fantastisch zijn. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. ja, ik heb twee neven die in Bosnië zijn geweest, maar er nooit over praten. Nee, ja, nou ja, precies. Dat is, uh, dat is eigenlijk best wel... Hoe zeg je dat... En, en misschien dat hebben wel... ze die behoefte niet. hoor. Nee, dat kan maar, best wel zo ja, zijn. Ik, ik denk dat het wel goed is. Ik denk eigenlijk altijd dat het goed is om over dat soort zaken te praten. Alleen is het heel lastig. Uh, voor uitgezonde militairen. Om over uh, hun ervaringen te praten. Ja. Omdat ze uh, heel snel het idee hebben. Van. Uh, ik word toch niet begrepen. Ik wil maar zeggen. Uh, het is misschien zoiets van. Begrijp je wel wat ik mee heb gemaakt. Het ja, is uh, dus moeilijk om dat over te brengen. Klopt. Ja, ja. En daarom is het zo fijn. Uh, als je met veteranen onder elkaar bent... Uh, dat je daar wel over kunt praten, uh, kunt, ja. kunt praten. Ik heb, ik heb de ervaring gehad een aantal jaar geleden... Um, dat ik... Ricardo Webber, die is uh, Unifil-veteraan... kwam ik voor het eerst tegen. Dan raakten we in gesprek met elkaar. En toen was eigenlijk de conclusie... aan het eind van het gesprek... dat er 30 jaar tussen onze beide missies had gezeten. Maar dat we wel... Dezelfde dingen, ja. dezelfde gevoelens hadden, ja, ja, ja, ja. dezelfde ja. dingen ja. hadden meegemaakt. Ja. Dezelfde... Dat verandert niet? Het nee. is hetzelfde, ja. ja. ja. Goed. Oké, okay, ik zou uh, mensen willen oproepen die zeker die geïnteresseerd zijn hierin. Kom naar de haven van Zandvoort volgende week om 11 uur. Ja. Uh, maak het mee en, en kom in gesprek als je dat wilt. Ja, ja precies. Ja. Oké. Okay. Ja. Bedankt voor jullie komst. Graag gedaan. Oké. Okay. En we zien elkaar. Oké. Okay. Goed, we zijn aan het einde gekomen van uh, deze uitzending voor Goedemorgen Zandvoort. Uh, we zetten ons nog de agenda. Wil ja, jij? Starten ja, we, met hebben, de ja agenda? we hebben nog wel wat. Uh, nog tot eind van het jaar de tentoonstelling van Anne Frank in het Zandvoort Museum. En de uh, zandsculpturen staan tot 31 oktober nog op de diverse plekken in Zandvoort. Er is nog een tentoonstelling. De historische Grand Prix tentoonstelling. Die is tot 16 oktober. En van... tot 31 oktober is ook nog de tentoonstelling... van Donna Corbani. Uh, de pop-up tentoonstelling. Dus heel veel tentoonstellingen... in het Museum. Ja, Dan hebben we van 1 tot 31 oktober... wild in Zandvoort. Uh, via de VVV Berl wandelingen in de Waterleiding Duinen. Uh, vandaag... 3 oktober hebben we de korendag in de protestantse kerk. Om half elf begint hij. Is hij begonnen, laat ik het zo zeggen. We hebben een aardwalk, een wandeling door Zandvoort op vijf locaties uh, vandaag en morgen. Ook morgen hebben we het museumpodium. En daar hebben we het net uh, met Noortje over gehad. Met, ja, met Chanten. Ja, en dat is om drie uur, hè? Is dat morgen. Dat uh, hebben we, dacht ik, niet goed verteld. Maar nee. dat weet ik mee. Dan is het morgen Dierendag. Dus vergeet onze vriendjes niet. Het uh, op het circuit natuurlijk. Bijna elk ook weekend. Uh, British Race Festival op Circuit Park Zandvoort. Ja. Weer op, uh, ook op 4 oktober. Culture at the Beach. In samenwerking met de stad Schouwburg, Haarlem en Philharmonie. Diverse strandpaviljoens vanaf 5 uur. Dan ja. hebben we voor morgen nog een afgelasting. Ja. De Jutters, kofferbakmarkt. Op het Gassersplein gaat helaas weg. Nee, uh, ja, Dus heel veel sterkte, uh, Roy, met jou. Uh. En uh, ook morgen uh, het eindfeest van het strandseizoen bij Mango's en Bruxelles. Nou, en dan eindigen we met uh, wat we net ook net gehoord hebben van uh, Pieter Jouwstra, de boekpresentatie Ondernemers met Lef, het, boek, het tweede boek door Dominee van der Linden. In de Protestantse kerk vanaf drie uur. Goed, dan uh, rest ons nog om uh, Floris Faber van Hoogland te bedanken voor de gastvrijheid. Daniel Leffert uh, voor zijn regie en techniek. Yvonne Roosendaal, Gert van Kuik en Gerry Rutte voor de samenstelling van dit programma. En nou ja, de presentatie. Gerry. het was weer heel ja, gezellig. Dat dankjewel wel doen, ja. Oké, okay, en wij gaan eruit met zoals u al hoort, Klepten, Laila.